Loyan, oh hier ben ik weer. Over. Ja, Willem, ik ben er ook nog. Over. Nou, mooie puinhoop, hè, dat we midden in die uitzending. Ik weet niet wat, wat we gezegd hebben namelijk, maar het schijnt allemaal goed gegaan te zijn. Zeg, is er van jouw kant nog wat te melden? Want uh, we zijn hier zo'n beetje uitgepoept, dacht ik, met band ook. Um, over. Ik geloof, ik geloof niet, ik geloof juist dat het wel aardig was. Dat ze zo eens even in de keuken gekeken hebben. Huh? En... Uh... Ik hoop niet dat... Ja, we hebben gelukkig gezegd de afro-jongens... en niet die rotjongens van de afro. Of ik wat, weet je wel. Over. Ja, maar dat had makkelijk kunnen gebeuren, ja. Dat je inderdaad die klootzak bij jullie langskomen om te filmen. Daar had je wel mooi voor schut gegaan, hè. Over. Ja, ja dat je bijvoorbeeld zegt... hè Moeten die vuile lul en weven nog die dode zeehond ook zien? zetten dat met hun neus indrukken. Ibo van der Linde. Over. Ja, dat is geweldig. Het is toch jammer dat we dat niet gezegd hebben, eigenlijk. Maar goed. Zij Jan, uh, het hele zaak hier is op weg... Toe. Je zult ze direct uitgelaten zien, zien zwaaien. Um, hier vandaan dacht ik dat we er, dat we er wel waren, hè? over. Nou, ik dacht het ook, Willem. Ik zie je dus uh, straks weer. Hoe laat kan ik naar huis? Weet je dat ongeveer ook? Dat alles eraf gelopen is. Over. Nou, ik, uh, we, we zullen hier de zaak uh, afgebroken hebben. En, nou, jullie zijn hier van half drie... Ik denk dat we om een uur of vier wel af kunnen rijden. Dus je zult om, uh, om een uur of zes, half zeven makkelijk thuis kunnen zijn. Over. Ja, nou was er geen soort van, uh, van intro, hè. Dus ik heb die, uh, die technici en die schipper en de strandvoogd en de ANWB-consul nog niet kunnen bedanken. maar dat kan vanmiddag in de uitzending wel, hè. Over. Ja, dat hebben we vanmiddag alle Het ging een beetje rommelig. Mensen begrepen geloof ik in heel veel Hilversum niet wat we moesten doen. Of wat zij moesten doen. Want wij kwamen er hier ook uh, zeer onverwachts in. Goed, Jan, maar dat kan vanmiddag, dus in de uitzending. Ik geloof dat, uh, dat ik van de Bredenburg nu wel kan sluiten. Je komt direct, uh, dus nogmaals, de boot tegen met uitgelaten mensen. Zet je zendertje uit. Het is de laatste keer dat we het gedaan hebben. Ik heb het erg leuk gevonden. Uh, vanmiddag zie ik je hier in Levenden Lijven. En dan uh, praten we voor de laatste keer. Hè? Nog één keer over en dan uh, kun jij sluiten. Over. Nou, voor de laatste keer. Dat klinkt heel dramatisch. Dat hoop ik niet. Maar uh, goed, ik ga aan het werk. Ik ga alles. Zorgen dat alles op het strand komt te staan. De lucht wordt hier prachtig blauw. He, uh, weet jij ook of die mensen of zijn uur dus uh, uitgetrokken hebben voor die zeehond? Want het...